Your visual opiate 100 years from now your Title bites, and human rights for satellites, your parasites. Hey, uh -huh. Now I gotta tell you that I've been down, down so low that I bit the ground. Is Oh he, Albert Damm, dan merk je dat. Jazeker. Ja, the Redbox en for America aan het begin van het uh, derde uur. Op de zaterdag en de maandagmiddag nog even voor de mensen die het gemist hebben. In het vorige uur maakten we het bekend. Ook in Zandvoort een eerste corona-patiënt uh, uh, gemeld. Door het uh, RIVM uh, op de website. Dus uh, om uh, twee uur was daar een uh, update van en uh, werd uh, deze patiënt uh, gemeld. Mocht uh, de patiënt luisteren en uh, zijn uh, directe omgeving. Uiteraard heel veel sterkte, ook namens de Zandvoortse Radio. Wij gaan gewoon het uh, derde uur in, net alsof het er gewoon, uh, gewoon, gewoon is, nou. toch? Ja, maar nee. een klein beetje aangepast wel. Ja, klopt. We ja. hebben we leuke, leuke items. Oké, okay, nou uh, vertel. Uh, natuurlijk allereerst uh, om kwart over vier Pit Report. Ja, zoals iedereen weet, uh, in ieder geval dit weekend zou de Grand Prix van Australië worden verreden. Die gaat dus niet door. Daar hebben we een update over. We hebben even een update over uh, Max Verstappen. Dat allemaal tijdens Pit Report om kwart over vier. Ik heb ook nog twee, twee filmpjes, want afgelopen weekend was die Final Four, was die wedstrijd. Ja. Is de finale dag van de Winter Endurance Kampioenschap. Iets van 62 teams waren daar aan de start. Dat was een prachtig gezicht. En als we de tijd voor hebben, ik heb nog een mooi interview van, met Coronel want, en met Jan Lammers. Dat zijn twee interviews. Maar hoe enthousiast die coureurs allemaal waren... over de nieuwe layout van die baan. Hoe positief uh, uh, men daarop reageerde. Hopelijk hebben we daar ook nog even tijd voor. Goed, uh, Cardo 4 Pit Report. Half vijf ook natuurlijk dieren van de week. Want dat gaat ook gewoon door om uh, half vijf. En die luistert deze week naar de naam Dora. Het gedicht van de week, ja. Uh, op vele verzoek uh, herhaal ik het gedicht. Omdat uh, mensen het uh, een keer gemist hebben. En het terugluisteren uh, ook nog niet uh, bij die mensen gelukt is. Uh, herhalen we vandaag het gedicht Vertrouwen Dat om kwart voor vijf. Dus liefhebbers, opgepast. Ik zou zeggen genoeg reden om ook al derde uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En uh, mocht je een uitzending uh, willen terugluisteren... dat kan gewoon heel eenvoudig hoor. Voor die mensen die het even gemist hebben. Ja. Ik ga het mij even uh, vertellen... Onder meer via de ZFM app die je gratis kan downloaden. Kijk je even onder, uh, ga je naar het minuutje, weet je wel. Die streepjes die daar staan op die app, daar klik je op. Ja. En dan ga je naar uh, uitzending gemist. En dan kies je de dag-tijdstip uh, uh, uh, uh, aan. En dan uh, kan je luisteren naar die uitzending. Kies wel een uur later. Want uh, dat heeft weer te maken met uh, zeg maar, uh, hoe die website uh, is uh, opgebouwd. Uurtje later kiezen. En uh, je luistert de uitzending terug. Ook hier uh, van het Zandvoortse geluid. Jawel. We hebben zin in uur drie van Zandvoort op zaterdag. Een hele goede middag. En blijf luisteren. De Bellamy Brothers hebben uitgekozen. Let your love flow the sunshine the sky and there's a reason why i'm feeling so high must be the season when that love light shines all around us so let that feeling grab you deep inside and send you. It is the En hebben het even over Jolanda uh, gestegen. Die meldde vanmorgen dat ze lekker in de chink gedanst had. Toen, uh, toen ze een heel klein Jolandetje uh, was. Uh, zeg maar, oh, hou je mond. Toen ze een heel klein Jolandetje uh, was. In, uh, dat, uh, deze op de plaats van uh, Quincy Jones. In Aino uh, Ja, dat is uh, echt al een hele tijd geleden. Maar ook deze single die, uh, die we zojuist draaiden van uh, Sister Slash uh, hoort zeker in, uh, in de tijd van de Chin Chin. Over de Chin heb je straks nog een uh, melding, hè, geloof ik. Nou, dat had ik een tweede uur gepland. Maar we, we, als we nog tijd hebben, komen we daar natuurlijk nog even op terug. Oké, okay, want je bent klaar voor de... Start-up! CFM, Race Radio, Pit Report. De Pit Report. Ja, je hoeft geen startopstelling van morgen te noemen. Die Marcel heb je dan wel, maar je hebt wel heel veel andere nieuws uiteraard rondom de F1, albert uh, Ja, allereerst, Max Verstappen vloog uh, gist, uh, gisteren vanuit Australië terug naar huis. Zonder een meter te hebben gereden in zijn RB16. De Red Bull-coureur begrijpt de beslissing om de openingsrace in Melbourne te annuleren. We kijken allemaal uit naar de start van het seizoen, al dus Verstappen via Instagram. Natuurlijk ben ik teleurgesteld, maar we, beginnen allemaal, we begrijpen allemaal dat dit uiteindelijk de juiste beslissing is. Ik vind het jammer voor de fans en iedereen die ertoe bijgedragen heeft. In ieder geval, veiligheid boven alles. Formule 1, CEO Ch Ch Ch Chase Carey... Uh, verwacht dat er de komende dagen uh, duidelijkheid komt over uh, de in, nieuwe ingangsdatum van de Formule 1. Zoals bekend is, zijn de komende races in Bahrein en Vietnam ook van de, van de kaart verdwenen. Die kans uh, uh, mochten de die races, uh, zoals dus nu uh, de races, dus niet doorgaan. Dan staat de Grand Prix van Zandvoort op zondag 3 mei voorlopig als eerste op de rol. De Grand Prix van China is namelijk ook al uitgesteld. Kerry was de afgelopen week nog in Vietnam en vloog vervolgens door naar Melbourne... waar de eerste race van het seizoen op vrijdag definitief werd geannuleerd. We zijn nu alleen bezig met de problemen hier. De komende dagen zal duidelijk over, uh, duidelijkheid komen over de volgende races, al dus de Amerikaan. Hij wilde ook niet ingaan op de mogelijke situatie dat het seizoen pas in juni van start zou gaan. Verschillende bronnen in de Formule 1 melden dat de autosportfederatie FIA denkt aan het opschorten van alle evenementen tot 1 juni. Dat zou betekenen dat ook de races in Zandvoort Barcelona Monaco worden uitgesteld. Maar ja, zover is het nog niet. Ook Red Bull Racing adviseur Helmut Marko sprak de verwachting uit dat het seizoen pas op 7 juni begint in Baku. En dat de zomerstop in augustus zal worden gebruikt voor het inhalen van één of meerdere Grand Prix's. En tot slot, de organisatie van de Grand Prix uh, houdt de situatie uiteraard uh, rondom de coronavirus in Nederland nauwlettend in de gaten. De terugkeer van het Formule 1 in Zandvoort staat, zoals u allen al weet, voor 3 mei op het programma. Afgelopen donderdag werd door de Nederlandse regering tijdens een speciaal belegde persconferentie aangekondigd dat sportevenementen met 100 mensen of meer. in ieder geval tot in 31 maart worden afgelast. We hebben kennis genomen van de maatregelen van de Nederlandse overheid. met betrekking tot het coronavirus van 12 maart 2020, al dus de organisatie van de Dutch Grand Prix in een verklaring. We nemen deze maatregelen bijzonder serieus... en de organisatie staat in de dagelijks contact met betrokken overheden... en we laten ons elke dag opnieuw informeren over de ontwikkelingen... met betrekking tot de COVID-19, zoals die technisch heet... en de te nemen maatregelen. Nou, en Jan Lammers liet ook al doorschemeren dat, uh, dat hij uh, ernstig rekening mee houdt... dat de Mule 1 uh, van Zandvoort, de Grand Prix van Zandvoort... uitgesteld wordt en wellicht op een andere datum wordt verreden, Maar niet getreurd, de kaarten blijven gelden. Kijk, daar heb jij weer Marcel. hè? <laughs> heb ik weer Marcel? Nou, <laughs> dat zal je maar gebeuren, zeg. Nou ja, in ieder geval, uh, we wachten even af hoe het verder gaat met de Dutch GP. Ja, bij ZFM draaien we alleen maar lieve plaatjes, hè? je hoort het. Ik ben weer wakker, zo op deze zaterdag en maandagmiddag, zo even voor half vijf. Goedemiddag trouwens. Leuk dat je afgestemd bent op het geluid van Zandvoort. Je hoort de, de knijp uit de jaren zeventig jaren alweer en My Sharona... Ja, we hadden net de Reporter, dat vertelde je ook al over dat mooie verhaal over die coureurs... tijdens de finale race die vorige week verreden werd op het circuit. En hoe enthousiast al die coureurs waren over de nieuwe baan. Ja, je neemt het keurig van mij over op. Ja, nee, ik kan het ook hoor. Nee, echt de Final Four nogmaals, waar zaterdag, die 7 maart waren ze allemaal aan de start. 62 equips, met één met twee rijders, met soms een enkele rijder alleen. Maar uh, alle reacties uh, na afloop van over de baan en de layout van de baan... en uh, waren uh, ongelooflijk enthousiast. Uh, de, onze collega's van Race Express spraken met Tom Coronel... na afloop uh, van zijn race. Dit hier op het nieuwe Zandvoort? Ja, nou ja, het is ten eerste heel belangrijk natuurlijk. Uh, mooie blonde dames, ik denk dat dat ook altijd wel helpt. Nee, weet je... Uh... Natuurlijk heb je het naar zin. Uh, het circuit is uh, opnieuw geopend. Uh, gaaf om zo die eerste race mee te maken. Het zag er even uit dat ik hem niet zou meemaken. We hadden ingeschreven met uh, Roger Grauels met de Nissan GT-R. Maar ik de rijden, die had hij gekocht. Zei hij Tom, zou hem willen rijden? Helaas uh, gisteren een heel klein schakelaar ringetje bij de versnellingsbak, dat onderdeel hebben we niet, dus af en toe was het misschakelen. Ja, toen hebben we gewoon gezegd, weet je, dat is zonde om te rijden, straks maken we meer stuk. En toen zat ik vanochtend in de keukentafel, en toen belde Jan-Jaap Verroon, die zei, joh Tom, wil je meerijden met de BMW van Davitec? Dus ik zei, ja, ik, ik kom eraan. Wat kun je zeggen over het nieuwe circuit, wat er allemaal veranderd is en wat er dan zo veel gaver is geworden? Nou, weet je, ik, ik dacht, joh, er worden een paar bochten veranderd, maar toen ik hier aankwam de eerste keer, toen had ik echt zoiets, holy shit, dit is niet alleen. Een paar bochten, weet je. Je ziet dat de hele pitstraat veranderd is. Je, het is allemaal heel indrukwekkend dat je echt ziet hoeveel zand er verplaatst is. En, en, en net eventjes bijvoorbeeld alleen al de hospitality. Die vroeger bij de Toyota bocht ligt, dus bij de slotenmaker naar beneden. Nou, en dan zie je gewoon alles wat, wat, wat, wat anders is. Ja, dat, dat was indrukwekkend. Ja, En als je dan gaat rijden over de baan... Ja, dan schrik je echt helemaal. Want het is, de Tarsenmocht ziet er wel oké okay uit. Hetzelfde, zeggen ze. Als je aankomt draaien, is je absoluut niet hetzelfde. Dat komt namelijk door die hele muur die er zit. Uitgang Pitstraat is helemaal door de Tarsenmocht heen. En bij het uitkomen, nou is de bocht wel helemaal hetzelfde. Maar de view, dus als je de bocht inkijkt, is niet meer hetzelfde. En dat is toch, ja weet je, die muur die schikt toch een beetje af. Dus de Tarsenmocht is, is minder dat je denkt: ja, ik ga het proberen. Ik heb iedere keer. Ah, ah, oh nee, het gaat, weet je wel. Zo moest ik eventjes aan wennen. Dus uh, tussen uh, Tarzan en Gerlach is Pitstraat uit, is veranderd. En dan kom je door de Gerlach heen en dan kijk je en denk je, wow, wat is dit? Eén zwarte muur. Dat is namelijk, de Huguenholz is één grote vette kombocht geworden. Um, die loopt uh, zo uh, progressief loopt die op. Dus uh, ja, daar, daar ben ik nog wel een lijn aan het zoeken. Ik ga daar ik hem echt erin en dan pak ik radius bij de uitkomen. Dus het is niet meer mooi buiten binnen buiten. Die regel geldt daar niet door die kombocht. Nou, dan ga je boven een slotenmaker, dan uh, gaan we schijfvlakken allemaal hetzelfde, bocht zonder naam. En, nou, als we dan richting de hans erns gaan, dan krijgen we weer nieuw asfalt. Want het asfalt is tot boven de Hugenhold, tot aan de Hans-Erns-bocht is nog het oude asfalt. En dan krijgen we het nieuwe asfalt bij het ingaan van de Hans-Erns-bocht. En dan die linker, die is veel korter. Dus, dus je kan er ook harder in, want je kan sneller linksaf. Je hoeft hem niet eerst te settelen. Dan komen we in de uh, dat heet bocht 13 tegenwoordig. En dan komen we in de Arie-Luijndijk-bocht. Hij ah, weet je niet wat je meemaakt. Nee, dat is echt, dat is echt vet. Het is gewoon 18 graden, schuin naar beneden, echt recht naar beneden. En dan kijk je zo, dan ga je in die bocht en dan kijk je door die bocht heen, want je moet die kant op. En dan denk je, oh, oh, oh ja, daar is, daar is de uitgang, weet je wel. Nou, het is, het, is, het is anders. Heel vet. Ik kom hier al naar een goede, wat is het, 35 jaar, Is je 40 jaar is. Ik dacht ook echt ieder, ieder, ieder uh, uh, gravelsteentje in het asfalt kende. Ik kan weer opnieuw beginnen. Wat merk je dan als coureur? in zo'n nou, je, je, je Ten eerste is je gaat schuin en je voelt die compressie, want die duwt je die echt in die kom. Um, ja, dus is het is gewoon veel makkelijker vol gas. En wat het is, normaal gesproken, dan zat je daar achter iemand dan denk je nou, buiten binnen. Hier zet je hem er gewoon hup, in die kom naast en je gaat zo met z'n tweeën, ga je, ga je door die bocht heen. Ja, dat is brut. Tot slot, jouw eigen seizoen, wat kun je daarover zeggen, wat je dit jaar uh, gaat doen? Ja vet, uh, Wereldkampioenschap Tourwagens is weer rond. Met, uh, met de Audi uh, deze keer. Uh, wel bij hetzelfde team, komt to you. Uiteraard weer mijnzelfde outfit. Hè. De, de, de, ja, dat doet hij. De, de yellow one. Dus uh, nee, uh, het ziet er allemaal wel weer uh, heel gaaf uit. Ik vind het gewoon gaaf dat ik weer het wereldkampioenschap rij. Niet natuurlijk in een fabrieksteam, maar ik ga zeker bekers pakken. Wat geweldig hè, die enthousiasme van uh, Tom Coronel over uh, het uh, nieuwe circuit. In zijn ervaring tijdens uh, de finale race, met dank aan uh, Race Express, uiteraard voor uh, het interview wat zij hadden met Tom Coronel en wat er enthousiasme. Nou, dat gaat een hele mooie Dutch GP worden. Wanneer dat weten we nog niet, maar we houden je uiteraard op de hoogte bij het geluid van Zandvoort. Oh, We net over jouw disco-schoenen, Albert Jan. Maar inderdaad, bij deze plaats, je hebt het toegegeven. Ja, ja, ja, ja, ja. Heerlijke muziek zo bij ZFM. de BG's The Bee Gees en Staying Alive. Het is drie minuten overal vijf. We gaan hem snel doen, het dier van deze week. En deze week zetten we Dora extra in het licht. Mijn naam is Dora, een dame van drie jaar. Ik zit in het asiel wegens privé-omstandigheden. Ik ben een uh, hele vriendelijke hond naar mensen en begroet iedereen altijd even vrolijk. Op het asiel heb ik al kennis gemaakt met meerdere kinderen en hier kan ik prima mee overweg. Buiten negeer ik andere honden netjes, maar heb ze liever niet te dicht bij mij in de buurt. Mijn nieuwe baas zal mij dan ook altijd aan de riem moeten houden. Ik zoek een huis zonder andere honden. Ik ben gewend om met een kat in huis te wonen en reageer hier uh, op uh, het asiel ook vriendelijk naar ze. Een kat in mijn nieuwe huis is dus prima en als, de, en als deze honden gewend is... is het een goed, is het dat het wel even goed begeleid gaat worden. In mijn kennel ben ik netjes zinnelijk en lig graag in mijn mand. Als ik eenmaal gewend ben in mijn nieuwe huis kan ik prima even alleen zijn. In het asiel ben ik ook al meerdere keren alleen geweest in de woonkamer... en ga dan lekker ergens rustig in een hoekje liggen. Graag zou ik op cursus met me gaan met mijn nieuwe baas, want ik ben erg leergierig. Voor iets lekkers doe ik alles voor je... En waar staat mijn mandje dan die ik dan zo verdien? Hebt u dat mandje of jij dat mandje? En waar verblijft Dora? Dora verblijft momenteel in het dierenthuis Kerenberland, Keesomstraat 5, De Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 088-811-3420. 088-811-3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskerenberland.nl. Want ook Dora verdient een thuis. Zo is het dus uh, neem contact op met eh uh, Kennemersdieren het voor uh, Dora of een van de andere leuke dieren die daar zitten te wachten op een nieuw baasje in Swords New North. A child arrived just the other day. He came through the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay learned to walk while I was away and he was talking for I knew it and as he grew he'd say I'm gonna be like you dad you know I'm gonna be like you and the cats in the cradle and the the ball, Dad, come on, let's play, and you teach me to throw, I said, not today, I got a lot to do, said, that's okay, and then he walked away, but he smile never dipped and said, I'm gonna be like him, yeah, you know I'm gonna be like him, and the cats in the silver spoon, little boy blue and the man on the moon, when you're coming home, Dad, I don't know when, we'll get together then. You know we'll have a good time then Well, he came from college just the other day So much like a man I just had to say Son, I'm proud of you, Can you sit for a while? He shook his head and he said with a smile What I'm feeling like, Dad, is the power of the car keys See you later, can I have them? The cats in the Little blue and the man on the Weet je, dan draaien zo'n goede plaat. En dan wil die cd-speler even niet meewerken. Maar we gooien even een ander cd erin. Even kijken of je in deze uitvoering dan wel beter gaat. Even afwachten. While I was real He was talking for a minute And as he grew He said, I'm gonna be like you, Dad You know I'm gonna be like you And the cat's in the cradle And the silver spoon little boy ball flew in the mail I said, thanks for the ball that yeah, come on, let's break it Did you teach me to throw? I said, oh, not today I got a lot to do He said, I'm so at And he walked away in a smile I'm probeerden we het met de uitvoering van Harry Chapin en Catch in the Cradle. Helaas ging dat niet helemaal goed. En vandaar even die andere van Ackley Kids, Joe. Een paar jaartjes ouder, of wel ja, jonger, uit 1992. Niet lachen, lach je me naar uit. Toe, toe. Oh, oké, okay, dan is het goed. We krijgen net van ons vaste luisteraar John uit België een bericht. Hey, John. Bericht. Uh, John. Goedemiddag, Dag, John. John. Ja, John. vraagt hoe het met corona hier in Stamvoort is... Nou, net gemeld dat we helaas om twee uur vernomen hebben bij het RIVM... dat er ook in Zandvoort een coronapatiënt is inmiddels. Nou ja, in Zandvoort gaan ook heel veel activiteiten niet door en dergelijke. Maar de cafés en restaurants zijn nog wel open voor zover bij ons bekend. Maar in België, Albert-Jan, is alles inmiddels hermetisch gesloten... en ook geen kroeg of restaurant meer open. Nou, in ieder geval iedereen en ook de coronapatiënt en de familie. Heel veel sterkte namens uh, CFM. Ja, zo dadelijk het uh, gedicht van de dag. Waar gaan we het over hebben? Vertrouwen, Rob. Vertrouwen? Ja. Ja, nou, daar ga ik even. Al vele verzoeken. Daar ga ik even een nachtje bezoeken. over slapen, denk ik. Nee, hoor, dat komt helemaal goed. Vertrouwen, dadelijk het uh, gedicht van de dag. Wanneer is deze van Harold Melvin en de Blue Notes? Oh. Dan ga ik als een oude lul klinken, maar in die tijd kreeg je nog waar voor je geld. Hè? Een single van uh, uh, zes minuten lang, Albert Ja, maar nou, geweldig. In de disco kon alles. Ja, in de disco kon zeker alles. Harold Melvin en de Blue Notes horen je. Het is 13 minuten voor vijf uur. Albert Jan zit er klaar voor het geweldige gedicht van de dag. Ach. En vandaag jouw aandacht voor... vertrouwen. Een hoofd vol met vragen... Mijn hart vol van pijn. Hoe kon zoiets gebeuren? Het heeft, het heeft zo moeten zijn. Het voelt nu zo anders, zo koud, zo alleen. Ik kan niet en ik wil niet zonder jou om me heen. Vertrouw me en hou me. En laat me niet gaan. We hebben ooit, ooit toch samen... voor heter vuur gestaan. Vertrouw me. En hou me. En blijf toch bij mij. Zeg dat je het niet meende toen je zei... Het is over. Het is voorbij. Je pakte nu je koffers. Een taxi besteld. Heb je mij niets verteld? Ik krijg maar geen antwoord. Ik vraag je. Waarom? Waarom? Een laatste kus. En je kijkt niet eens meer om. Vertrouw me en hou me. En laat me niet gaan. We hebben ooit, ooit toch samen voor heter vuur gestaan. Vertrouw me. En hou me en blijf toch bij mij. Zeg, zeg dat je het niet meende toen je zei, het is over. Geef ons nog een kans en smijt die deur niet dicht. Want dan, dan schijnt er nog steeds licht. Het is over, het is voorbij.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 Koffers, een taxi besteld: Ik vraag je waarom heb je mij niets verteld? Ik ben. Traum. we hebben Oh. Je de Bart Heemskerk en vertrouw me naar het uh, gedicht van de dag. Het mooie gedicht van de dag, Vertrouw Me. En we gaan nog een uh, versoeplaat draaien, ja. zo vlak voor het einde van uh, dit uh, programma. En uh, dat is deze. I've got to take a little time, a little time to think things over.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 Ik Ben ik wel blij dat de microfoon uitstaat hier in de studio <laughs> hè? Dat ze eruit van ons aan de goorde is er niet blij geweest. Hoor. Niet. Wat een plaat. Wat een plaat is dit, echt wat geweldig. Wat een verdoekje. Voor en I wat to wat is. Alweer het ene laatste wat betreft dit programma. zondag op zaterdag. Het zit erop. Helaas geen entertainment views. Dadelijk wordt Fred hij is even lekker een weekendje er tussenuit. Maar volgende week is het gewoon weer hij, op de radio. Hij, hij is schaapjes aan het tellen op Tesla. Schaapjes aan het tellen. Ja, nou, dan, is je aan het slapen daar dan, of zo, dat is ja, slapen <laughs> daar. Nou ja, oké. Okay. Volgende week is hij er gewoon weer uh, tussen vijf en zeven. Bedankt voor het luisteren. Wij zijn er volgende week ook gewoon weer. Hopelijk met beter nieuws. Beter nieuws. Hopelijk uh, geen corona nog. Nee. We, uh, en we zien uh, heel veel sterkte. Want inderdaad, het eerste geval uh, hier in uh, de Zandvoorts. Ja. Ook wij uh, ontkomen er uiteraard uh, niet aan. En uh, we houden je uiteraard op de hoogte via CFM TV. ZFM TV of uh, uiteraard de ZFM app die je gratis kan downloaden. Nou, uh, ik kan het net zo goed uh, tot, uh, ja, sorry, tot aan het nieuws uh, volpraten. <lacht> nee, nee, nee. ik We hebben geen. wil je hem 15 seconden? Oh. Ja, uh, dat, fijn, ja, dat hoort. Ja, ja dankjewel Rob. Oké, oké. Zie je volgende week weer. Tot volgende week. Dag. Doei doei. Doei doei.